Vijf uur, Femke Woldhuis met het NOS-journaal. In New York praat de VN-veiligheidsraad over een conceptresolutie... over de vernietiging van chemische wapens van Syrië. De Verenigde Staten en Rusland willen dat er vanavond over wordt gestemd. Ze werden het gisteravond eens over de ontwerpresolutie. Volgens Amerika dwingt de resolutie Syrië zijn chemische wapens op te geven. In de resolutie wordt niet verwezen naar militaire acties of andere sancties... voor het geval Syrië niet aan zijn verplichtingen voldoet. De Amerikaanse minister Kerry erkent dat de tekst weliswaar geen militair ingrijpen mogelijk maakt... maar hij zegt dat deze optie niet van tafel is. In het centrum van Brummen in Gelderland heeft een uitslaande brand een meubelzaak... een woning en een dierenkliniek verwoest... De brand begon rond middernacht in een meubelzaak... en sloeg over naar de dierenkliniek waarboven een woning was. Tien omliggende woningen werden ontruimd... de meeste bewoners konden na de brand terug naar huis. Rond vier uur was de brand in Brummen onder controle. Door een stroomstoring rond station Rotterdam Centraal... heeft het treinverkeer rond Rotterdam een paar uur stilgelegen. De storing begon aan het eind van de avond... en was rond half vier vannacht voorbij. NS zette tientallen bussen in om reizigers te vervoeren. Op het station was het tot diep in de nacht druk. Dat kwam vooral doordat er veel voetbalsupporters waren... die naar de wedstrijd Feyenoord FC Dordrecht waren geweest. Iran en de grote mogendheden hopen het binnen één jaar eens te worden... over het Iraanse nucleaire programma. Op 15 en 16 oktober wordt in Geneve onderhandeld. Vooral de Europeanen toonden zich na afloop opgetogen... over de veranderde Iraanse opstelling... Ook de Amerikaanse minister Kerry was positief. Maar hij zei in een interview dat de sancties pas worden opgeheven... als Iran heeft bewezen dat het niet naar een eigen kernwapen streeft. Het weer? Overdag geregeld zon, soms wat sluierwolken. Ongeveer 17 graden. In het weekend meer wind, maar wel mooi na zomerweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max.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 Eens even kijken hoor. Ja, ik ben nog steeds op zoek naar uh, positieve ervaringen met Astro TV. 0800 1121 als je Marja daarmee wilt helpen. Eens uh, even kijken. Harry die wil dus graag weten of er nog mensen zijn die bier met bruine suiker vermengen en dat warm maken als middeltje tegen verkoudheid. En Alberto had die vraag over de Chinees... Hoe krijgen ze die enorme hoeveelheid bami in dat witte bakje? 0801121 als je een antwoord hebt. Mailen mag ook, hè? nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. En uh, twitteren kan via het Facebooken Via facebook.com slash nachtzuster. En er is een chat bij dit programma te vinden op um, omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan even de chat aanklikken. Even kijken. Hattie wil zo graag weten wat ad-libs betekent. Gebruiken ze vaak bij de Voice of Holland dat iemand dat te veel doet, ad-libs. Maar wat is het dan? Meneer Goethart wilde dus weten hoe het kan dat hij op zijn dertigste nog hooikoorts kreeg. En Ton Koenders hoorde als hij belde drie keer en blijkbaar komt dat doordat hij met KPM belt. Maar als je daar nog een aanvulling op hebt, kun je het ook doorgeven via 0800 1121. En de vraag van meneer van Leeuwen is wel beantwoord, hoor. Ja, de loterij winnen, het loont wel, maar pas op met belasting betalen. En het beste kun je de loterij winnen op 2 januari. is altijd handig om te weten dat dat het beste moment is om de loterij te winnen. En dan het liefst minder dan 21.000, of zoveel miljoen dat het allemaal niet meer uitmaakt. Kijk, dat zijn de adviezen bij Nachtzuster op Radio 1. 0800 1121. Dit is Hot Chocolate. And everyone's a winner. beetje het motto van Therese, dat eigenlijk iedereen wel iets gewonnen heeft. Everyone's a winner. Ed uit Nijmegen, goeiemorgen. Goedemorgen Astrid. Ja, zeg je zegt net van, ik heb het al afgesloten voor meneer Van Leeuwen. Oh, nou en kom maar hoor. ik heb ook gereageerd. Maar ik wil nog iets op aanmerken, dat ik denk dat meneer Van Leeuwen daar ook op doet. Het is niet belast voor de wet- de inkomstenbelasting, dat is duidelijk. Maar, mm. zit je nou bijvoorbeeld in de bijstand, ja. dan heb je een vermogen van meer dan 5400 euro. En dan, mag je, dan kan je vlopbeginn elke jaar in de bijstand. Oh. Dat moet je goed nemen. Dat is ook wat, hè? Ja. ja. ja. Dus, dus, dus dat, dat, ik denk dat die daar ook deels op doel, dus gooi je twee dingen door elkaar. Die huursubsidie of huurcompensatie, die krijg je wel, dat dus is niks aan de hand. Maar dat andere, dat kun je, dat kun je behoorlijk bij de minister gaan. Maar, ik moet wel zeggen, kijk, je zit in de bijstand... Ja. omdat je geen geld kunt verdienen, om ja, wat voor je, reden dan je, ook. Dan ga je dus eerst je vermogen opmaken. Ja, dus als je, dan, als je dan opeens een vermogen hebt van, ik roep maar wat, 30.000 euro... Ja. ja, ik vind het dan eerlijk gezegd wel vrij logisch... dat je dan ja, niet ook een door. bijstandsuitkering krijgt. Is het ook, want de gemeenschap, die draait weer op... Voor die, voor die bijstand, om het zo onder te zeggen, ja... We moesten gaan met z'n andere. gaan. We willen proberen... stage was een programma voor jou... om uh, te proberen... De, hoe, hoe, hoe, hoe komen we die crisis door? Ja. Nou, als er dan mensen zijn die veel geld hebben... die hoeven dan natuurlijk geen recht te hebben op, op bijstand. Dat is duidelijk. Ja, nee, dat is ook zo. Ja, en, en, en, en dan is het natuurlijk wel lastig... dat je daarna weer bijstand aan moet vragen. Dat is vervelend. Dan moet je weer opnieuw zo allerlei formuleren... en toestanden en zo invullen. Maar de inkomstenbelasting waar het eigenlijk over begonnen is... Die staat in die wedstrijd namelijk, dat bestaat alleen maar het inkomsten uit inkomsten, ja, uit loon en dergelijke. En dan valt dus een uh, kansspel niet onder. Ja, nou ja. Dat... dat is toch mooi? Ja, eigenlijk maar wel. Maar ik vind het wel hoog hoor, 29% doen dat maar niks in Nederland. Gaat er af. Van de, als je dus 30.000 wint, ja. gaat er bijna een derde af. Ja, nou ja, de, de, en dat vind ik ook zo, zo afschuwelijk van die, van die programma's, die volg ik dan wel eens. En ik word aangebeld bij iemand, kijk eens wat u gewonnen heeft. En die mensen, oh, oh, oh. En dan is het 12.500, geloof ik vaak. Ja, dan moet je wel in je gedachte ook nog wat te aftrekken. Hè. Ja, ik, wat ik nooit dragen. snap, is dat ze niet gewoon het bedrag nemen dat je ook echt wint. Ja, maar dat is maar alles. Net uh, met een reis, die wordt ook aangeboden voor 700 euro... terwijl je het werk werken misschien 1100 gaat kosten. Nou, dat vind ik ook altijd zo erg. En, en, en dat, is met, dat is met die, met die loterij ook. Ja. Die mensen denken allemaal van... oh, nou heb ik, uh, nou heb ik die man die wint gisteravond... bij 330.000 euro. Maar goed, dan gaat er 110.000 af. Ja, maar dat zegt... Uh, ik vind dat je dan nog steeds niks te klagen hebt, eigenlijk. Nee, hoor. <laughs> ik teken ervoor. Is ook zo. Nou, hartelijk dank, hè. Oké, okay, beste. Goeiedag. Dag. Dag. 0800-1121. Diana, was je er weer? Ja, ik was er weer. Hallo. Nou, ik was er eigenlijk... Ja, ik probeerde eigenlijk nog steeds. Want... Ja, het is ongelooflijk, <laughs> ja. Je, je deed zo'n leuk uh, spelletje met me. Met dat, uh, en ik, ik, uh, toen we... Uh, zeg maar, uh, opeens afgebroken werden. Oh ja, toen was je weg en toen, uh, toen heb je al teruggebeld. Ja, dat, dat is, probeer ik al de hele nacht. Had. Ah, heel mooi. Uh, maar uh, ja. weet je, ik heb er over na te denken. En ik denk wel dat je heel erg gelijk hebt dat, uh, dat het zo werkt. Want uh, ja, het is ook heel logisch eigenlijk. Ja, de, ja, voor de mensen die nu net wakker worden... dat jij gebeld ja, had naar AstroTV... of niet AstroTV, maar een soort gelijk ja. iets... een soort voorspellijntoestand ja. gebeuren. En dat, je je wel, dat jij er wel een prettig gevoel bij had... en dat heb ik volledig weg kunnen nemen, dat prettige gevoel. Nee hoor. Oh, gelukkig. Nee, ja. dat prettige gevoel, dat weet je. Op ja. dat moment was het helemaal goed. Maar ik vind wel dat je helemaal gelijk hebt... en uh, dat ze je ongelooflijk kunnen manipuleren... Is ook zo, ik krijg net van de kosmos door dat het een stuk beter met je gaat... maar dat je wat slaapproblemen hebt. Ja. <laughs> maar goed, maar, maar ben je nou echt al die tijd aan het bellen om dat door te geven? Ja, gelukkig is dit een gratis nummer, maar... Um, nee, oh, ik okay. niet. nee, ik ben sowieso wakker. Oh, laat nee, dan we, is het laat goed. Laat het daarop houden. Okido. Nou, dan nou, uh, wens ik je nog een hele fijne... Nee, ik wil oh. me nog heel veel antwoorden geven. Oh, nou doe dan even jassen er even doorheen. Nou, um, ja. ben je helemaal klaar met die 30, 60, 90 graden? Oh, nee hoor, kom maar. Heb ik niet okay. meer opgeroepen, hè? Nee, ja. Nou, um, bacteriologisch gezien... Ja. Uh, ...is met 60 graden voldoende om alle bacteriën te doden... ...die in je, in je kleding kunnen zitten. Ja. Dus 9 negen... <lacht> Echt, de kosmos wil gewoon niet dat Diane bijdraagt aan dit programma. Het is ongelooflijk. Sorry, Diane, maar ja, de telefoonlijnen zijn sterker dan ik in dit geval. Meneer Baal? Ja. Diane, die baalt ook een beetje. Ik wilde graag uh, ja. weten wat, wat, hoe dat zit met... Uh, als je een bepaald nummer belt... Ja. dan is het 20 cent en dan is het 80 cent... dan oh. is het 1,80. Ja. Kan ik ook niet zo'n nummer krijgen. Dat als mensen uh, u bellen, dat u dan uh, 80 cent ja. krijgt? dat lijkt me niet zo'n gek idee. Oh. <laughs> nee, maar de vraag is, hoe zit dat eigenlijk? En wie, waar gaat dat geld dan heen? En waar, waarom is dat het ene duurder dan de ander? Ja, goede vraag. Ja. Als wij, nou, als wij nou zeg maar dit nummer um, 20 cent per minuut maken, zou u dan nog steeds bellen? Nou, als het lang moet wachten, leg ik neer. Ja, dat is ook zo. Maar ja, dat is helemaal uh, ik zonde, ik ja. heb onbepaald belden voor 14 euro per maand. Maar, oh. uh, het ligt eraan welke nummers je dan belt. Hè? Is ook zo. ja. Nou, goede vraag. Toch, hoe zit dat nou met. Uh, dat was die ene programma waar de, iemand iets over wil weten op de TV. Dat ene programma waar iemand iets over iets wil weten? Ja, van die. Van dat, uh, die, die met voor, die presentator. Uh, ja, die Paranoraan-normaal. Uh, oh, uh, dat Astro-TV, ja. ja? Ja, nou, dat, dat schijnt. Ik geloof dat dat uh, 1 of 2,80 per minuut is of zoiets. Ja, ja. Maar het is natuurlijk ook een succesformule, want blijkbaar bellen mensen toch, ja. Maar de vraag is, waarom, ja. hoe zit dat nou met die bedragen van het. Van ja, het is me wel het... duidelijk wat de vraag is hoor. Ik denk dat het iedereen wel duidelijk is wat de vraag is. Ja. Oké. Okay. Ik, ga, ik ga kijken of ik ook een antwoord kan scoren, inderdaad. Bedankt, bedankt voor de vraag. Oh, en die force of Holland, die ja. uh, applist, dat heb ik op uh, internet gezien. Ja. Dat heeft te maken met als je uh, iets gaat afwijken van het origineel. En je wil dan iets hoger gaan zingen. Dat is of, of het vals. het uithalen maken en dat noemen ze Adlibs. Oh, ja. Ah, oké. Okay. Ja, het komt ook van het, ad, het staat... ad, liber, ad Liberium, Ad Libertum of zoiets. Ja, het staat op internet uh, over. Ja, de maar voice. er staat zoveel op internet. 0800-1121, als iemand het weet. Adlibs, dankjewel. Graag gedaan. Goedendag. Hé, hey, Diana, was je er weer? Goed, was ik weer. Wat is dat toch met die telefoonlijn van ons? Nou, ik snap er ook niks van, hoor. Maar dit is de laatste keer. Als je nu, als het, als je nu weer ja, wegvalt, dan dus willen de hogere van, machten het gewoon, ik gewoon niet. bed. Um, je was midden in je verhaal dat je 60 graden, daar kun je de was op wassen... en dan zijn alle bacteriën dood. Waar hebben we dan 90 graden nog voor nodig? Nou, dat hebben we eigenlijk niet nodig. Oh. maar ik heb het altijd wel nodig voor de pastavlekken... in het witte jurkje van mijn dochter. Um, ja, dat is niet, dat, dat is niet zo, joh. Oh, dat lijkt me zo. Ja, want dan okay. moet je gewoon zo'n zo vlek voorbereiden weer je eerst. Oh. En dan kun je het gewoon op 60 graden wassen. Oh. Alleen, wat heel erg na is, wat bijna niemand weet... Hmm. is dat al die mooie slipjes en stringetjes en dergelijke... Ja. Die, die worden allemaal op 30 graden gewassen, hooguit... Of met de hand. Ja. Ja, en dan zitten dus alle bacteriën er nog in. Oh, ja, maar anders gaan ze stuk. Ja. Het is het een of het ander. We moeten gewoon ja? weer naar de grote katoenen onderbroeken. Nou, eigenlijk wel, ja. Dat is ook zo. <laughs> Oké, okay, nou had je nog maar meer, Diana, ik... voordat je wegvalt? Ja. Ja. Um, dat met het kippenvel. Hmm. Uh, wat uh, vroeg die meneer nou precies? Uh, Waarom de een wel van iedereen... iets kippenvel krijgt en de ja. ander niet. Was, het, was die vraag al beantwoord? Ja. Oh, oké. Okay. Nou, maar dan, uh... je mag het nog proberen, want het klonk vrij ongeloofwaardig. Het was een prachtig verhaal, maar... Oh, Zeg jij eens wat jij dacht en dan kan ik vergelijkend onderzoek doen. Oké, okay, um, nou, uh, onze huid, iedereen heeft dezelfde huid. Iedereen heeft allemaal haartjes op zijn huid. En al die haartjes zitten in kleine spier, uh, zakjes die met spiertjes ja. zitten. Ja, ja. Um, als je kippenvel krijgt, dat kan komen uh, doordat je het koud hebt. Dat, dan heeft iedereen dezelfde reactie. Maar um, er is ook nog een... we hebben een sympathisch zenuwstelsel dat, dat wil zeggen, daar, daar heb je zelf geen invloed op. Dat is net als dat knipperen wat we doen met onze ogen. En weet je wel, als iemand naar je toe gaat zo met je vinger in je oog, ja. dan, dan knipper je. Nee. Nou, dat is een soort sympath, dat is een sympathisch zenuwstelsel dat reageert zonder dat jij er zelf bewust. ...iets mee kan doen. Ja. Nou, en de een reageert dus op hele mooie muziek... ...met kippenvel. En de andere die... ...en dat is voor ieder persoon uh, anders. Mm -hmm. En daarom kan de een kippenvel krijgen van uh, een angstreactie... ...of als je hele mooie muziek hoort. En de ander die krijgt het nooit omdat hij gewoon helemaal daar niet gevoelig voor is. Oh ja. Klinkt dat logisch? Ja, ja maar ik, vond toch, ik, vond, ik vond toch het verhaal... Even kijken wie het ook weer vertelde. Hm, hm, hm. Ik weet het even niet meer. Nou, nou ja, wat was, dat was iemand die het heel mooi vertelde... Die zei uh, uh, uh, dat het een soort reactie is, net als bij een dier, dat een dier zich groter maakt als er een gevaar dreigt en dus zijn haren wat opzet. Dus dat haarzakjesverhaal dat, dat uh, overlapt wat dit betreft. Ja, oké. Okay. En dat, ja, dat zei ik ook, met, met angst. Ja, maar angst, maar ook als je bijvoorbeeld onder de indruk bent... van een ander groot dier of van prachtige muziek. Dat je dan ja, ook kippenvel nou, kunt precies. krijgen. Ja, ja. nou, nou dan, Mooi, dan, he? dan, ben ik, dan heb ik dat gemist en dan ben ik het daar volkomen mee. Mooi verhaal, hè? Ja, ja, prachtig. Had je nog meer, Diane? Want um, ja. er zijn nog ja, wat mensen die iets uh, willen uh, zeggen. Ja, heb je ja. nog even? Nou, niet heel ja. lang meer. Nee, dat snap ik ook wel. Ja. Um, die vader met die, uh, die vriendzoosbreuk... Met die wat? Moet de vader bij een vriendschapsbreuk kinderalimentatie betalen als hij. Nee, het je moet wel goed luisteren, Diane. Oh, ja, een maar vriendschapsbreuk. Ik ben bezig geweest om jullie te pakken, nee, te krijgen. Geen vriendschapsbreuk. Nee, gewoon een vader die, die, uh, die geen alimentatie over zijn kinderen wilde betalen. Ja, maar ik, ik lees hier gewoon op, die, op jouw site. Moet Heb vader ik vriendschapsbreuk? vriendschapsbreuk? Vriendschapsbreuk. Ik ga er even naar kijken. Uh, sorry, okay. dat is mijn fout als het op mijn site staat. Ja? Ja. Ja, 15. Ja. Nou, natuurlijk moet hij betalen. Ja. Hij heeft de kinderen herkend, dus natuurlijk moet hij betalen. Precies. Maar, ja. maar Diane, ik vind het wel sympathiek dat je alle vragen van de site gaat beantwoorden. Maar een heleboel zijn er al beantwoord. Dus we doen een beetje dubbel op, terwijl er nog mensen aan okay. het wachten zijn... die nog Iets over BAMI willen zeggen. Ja. Over die BAMI? Nou, oh, over die BAMI. Nou, doe jij de BAMI nog, maar dan houden we de mail op, hoor. Oké. Okay. Ja. Nou, het is echt no way dat die... Uh, Mensen in Chinese restaurants bami koud in bakken proppen... en het dan in een magnetron gooien. Want ik weet niet of je zelf wel eens bami hebt opgewarmd in een magnetron... maar dat is binnen twee minuten koud. Oh ja. dat, ik, ik wil voor alle Chinese restaurants in, in Nederland opkomen. No way dat ze koude bami in een bak proppen. Het is gewoon juist hoe warmer het is... Hoe makkelijker, je, hoe makkelijker je ergens in kan uh, krijgen en hoe plat je het kan drukken. Ja, en dan hebben ze misschien wel apparaat voor die dat gewoon goed in, in die bakjes proppen. Maar ze doen het niet koud erin en dan eventjes in een magnetron opwarmen en dan door het luikje gooien. Echt niet. Ik ben nog eventjes helemaal flabbergasted... omdat ik nu van jou het idee krijg... dat als je iets opwarmt in het magnetron... dat het dan sneller afkoelt dan wanneer je het opwarmt in een wok. Ja, is het je nooit opgevallen? Nee. Echt niet? Nee. Oh jee. Nou. Nee, iets is toch warm of iets is, als je iets kokend heet uit een magnetron haalt... dan is het toch niet sneller koud dan wanneer je het ja, uit een wok haalt? Nou, het is mij wel opgevallen. En nou. ik... Uh, misschien... Ja, misschien... Let er maar eens op, als je iets opwarmt in een magnetron of in een pan... dat wat in een pan is opgewarmd, blijft veel langer heet... dan wanneer het in een magnetron is opgewarmd. Dankjewel. Zijn we klaar? Ja, ik vind het nu wel leuk geweest. En de hooikoorts? Nou, heel kort dan. Nou, hooikoorts kun je inderdaad op elke leeftijd krijgen... en het hangt een beetje van je immuunsysteem af voor je... Op een bepaalde manier ontvankelijk bent voor, uh, voor pollen en dergelijke. Maar je kunt het op elke leeftijd krijgen. En zoals jij ook al zegt, ga naar je dokter. En vraag uh, anti-hooikoortsmiddelen. Uh, want uh, dat is het enige wat je kunt doen. Dankjewel. Oké, okay, tot de volgende is, keer. Bedankt. En Hoi. we zijn helemaal klaar voor vanavond. Ja, nu doen we niet meer hoor. Hup, naar bed jij. Ja, nou, zometeen. Ik, ik luister nog even tot het eind. Als je het oh, niet nee, heeft. dat mag gewoon. Die, die 38, 38 minuten, 37 minuten ja, ben je nog van harte welkom. Dag. Ik ik mijn tanden ondertussen. Heel verstandig. Doei. Doei. Doe ik eventjes snel het cryptogram voor vannacht? Want dat zou ik bijna vergeten. Een cryptogram dat opgelost kan worden en een prijsje oplevert. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen met de oplossing: verzamelobjecten voor jonge mensen. Verzamel objecten voor jonge mensen. 16 letters 0801121. Peter. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Alsjeblieft. <laughs> ik denk dat je over de Bami belt, of niet? Jo, dat oh, weet je wel. Ja, dat gok ik zomaar. Wat, ja. uh, wat uh, kan je erover nou, uh, vertellen? Ik, ik heb er wel eens uh, bij een afhaal. Uh, nee. Ja. Die je af kan halen, dus. Ja je dat ze dus uh, dat een apparaat daarvoor hebben. Een, een echt, een uh, Bami-stampapparaat? Ja. Wauw. Die en... hebben gewoon uh, een, een mol en er zit een bakje in. En daar zit ja. Bami erin. En een soort uh, kaasperk die er bovenop kan zitten. Lijkt een beetje op. En dan verst uh, ze het aan en dan vaak je het en dan is het uh, een beetje Wauw. Vlak. En mag jij zomaar in de keuken kijken bij de afhaal Chinees? Nee, sommige, sommige Chinezen hebben alleen een afhaalafdeling. Ja. En, en dan kun je gewoon in de keuze kijken hoe ze het doen. Wauw, leuk. Achter de, achter de verkoopster, zeg maar. En dan hadden ze een Bami-stamper. Ja, dat zei je net al. Ja. Ze hadden een Bami-stamper. Oké. Okay. Uh, ja. Nou, dankjewel. Ja. Gelaar gedaan. <laughs> Tot de volgende uh, keer. Ja, goedjes. Doeg. Doeg. <laughs> Hoi. Tepauw is dit... Is nummer 14 It was the stain she had on the skin he had told in a foreign land to take life on earth to the second but and the man was in command Natuurlijk, helemaal niet eens over de Chinees, dit liedje, maar over porselein dat zo kwetsbaar is, net als de dromen die je als porselein door je handen kunt laten vermorzelen. Maar ja, toch vond ik de verbinding met het onderwerp de Chinese eten, oftewel de Bami, zo grappig dat ik hem wilde draaien. Te pauw was dat dus met China in your hand. Nog één keertje: het cryptogram. Ik zoek nog een oplossing en de opgave is verzamelobjecten voor jonge mensen. 16 Letters, daar moet de oplossing uit bestaan. 0800 1121. Meneer Van der Linde uit Hilversum, nacht. Goedemorgen. Dag. Ik had, ik had een vraag over uh, mijn ontzettende lieve hondje. Ze ja. is 13 jaar. Ja. Maar het houdt een keer op. Oh. En ik had de, Heeft ja, ze de oren wel dicht? dicht? Ja, dat hoop ik. Oké. Okay. Ja, ze slaapt. Ja. Ja? ja. En ik had de gedachte om haar te laten cremeren als nou. het zover is. Oh ja. Ja, ze mag het absoluut niet hoeven. Nee, maar ze slaapt, ja? hè? Ja, ja. Ze slaapt. Ja. Ja? Maar ik vroeg me af... mag ik haar legaal uitstrooien in het park hier in de stad? Oh. Of is dat milieuvervuilend? Of, of is dat verboden? Of mag dat... Ja, stiekem kan dat natuurlijk, s'nachts. Mm -hmm, maar mm -hmm. mag ik het ook gewoon overdag doen? Ik heb geen idee. Ja, dat is best een goede vraag. Mag je die as uitstrooien in het park... Ja, het is natuurlijk wel een beetje asociaal. Want als ik lekker met mijn kinderen ga picknicken... dan zit ik, zit ik eigenlijk met mijn dekentje op het as van uw En nou, Dan doe ik het op de hei. Ja, maar als Was ik dat? dan ga picknicken met mijn kinderen op de hei... Maar, de, de, de, de, moet ik het door het toilet spoelen? Of... Oh, dat is ook weer zo wat, hè? Ja. Ja, of op de schoorsteenmantel laten staan? Ja, volgens mij is dat uitstrooien... Dat, daar zijn speciale gebieden voor, maar ik weet eigenlijk niet hoe dat met huisdieren zit... Mag je het in je eigen tuin? Dat ja, het... ik heb geen idee. Ja, dat weet ik ook niet. Het is wel, dat, dat, maar Misschien gaat het wel, het wel goed met het hondje dat u er al weet. druk mee bent? Wat zeg je? Ja. Uh, gaat het wel goed met het hondje dat u nu al bezig bent met... Uh... Ja, ze is 13 jaar en ja. ik denk niet dat ze 23 wordt. Nee. Oh. Ja, dat wil ik wel heel graag, maar... Ja. Ja, een keer houdt het op. En dan denk ik, ja, cremeren en dan. Ik hoef dat busje hier geen, geen uh, jaren op de schoorzimmer nee, op te hebben. Nee, snap ik. Ja? Maar door de wc spoelen vind ik ook nogal erg. Nee. Ja? Dan denk mag ik, dat, mag ik dat in het park strooien? Ja. Of, of, of op de hei? Of in het bos? Of is dat heel milieuvervuilend? Ik heb echt werkelijk geen idee. Hoe heet het hondje? B. B? Ja. Het vorige hondje heette A. Ja. Ik, ik heb wel nagedacht. Ik denk A, A, B. Ja, dat is klaar. Ja, nee, dat is, het is kort maar krachtig inderdaad. Ja, ja ik was er gauw uit. Ja. Ik heb eigenlijk geen idee of het, uh, of het mag niet. of niet. Ja. Dus daarom wilde ik je dat vragen. Of ja. het een van de luisteraars dat weet. Mag je dat legaal en zomaar op de heil achterlaten, of in het bos uitstrooien. Ja. Of in het gemeentepark. Ik, ik, heb geen, ik heb werkelijk geen idee. Of inderdaad in de achtertuin. Ja. 0801121. Ik hoop dat er nog een antwoord komt het, uh, binnen een half uur, meneer Van der Linden. Ja, ik ook. Ja. Ik luister nog even. Ik ben benieuwd. Oké. Okay. Dag. Dankjewel. U ook bedankt. Dag. Tineke Hartman. Goedemorgen. Morgen. Dag. Goedemorgen. <lacht> Zegt u het maar. Uh, ik dacht uh, uh, de oplossing van het crypto te hebben. En dat oh. is volgens mij uh, kinderpostzegels. Verzamel objecten voor jonge mensen? Ja. Zijn dat kinderpostzegels? Het zou kunnen. Nee, maar dan moet er wel een actuele aanleiding zijn. Want die is er altijd bij het cryptogram. Ja, die is er ook. Die, uh, daar lopen ze weer mee langs de deuren. Deze het, is, dagen. het is ook gewoon waar. M <tie> Tineke Hartman uit Zandvoort. Ja. Nou, er komt gewoon een cadeautje naar je toe, hoor. Maar dat is leuk. Ja, ik weet nooit wat het is, hè. Het kan echt ook een oude asbak zijn, want het is... Uh, dat uh, geeft het... niks. Dan gooien we die gewoon uh, naar iemands hoofd of <laughs> wat. Dat kan altijd. Ja, we gaan weer met de prijzenkast schudden morgen... en dan uh, er komt er uh, iets naar Zandvoort. Dat is heel erg leuk. Gefeliciteerd en bedankt voor de goede oplossing inderdaad, oh, okay. de kinderpostzegels. Goed. <laughs> Fijne vrijdag. Zelfde dag. 0800 1121. Als je positieve ervaringen hebt met bijvoorbeeld Astro TV of andere van die, van die betaallijnen die de toekomst kunnen voorspellen. of als je Harry een antwoord kunt geven: bier met bruine suiker en dan warm gemaakt, wordt dat nog wel eens door iemand gebruikt als middeltje tegen verkoudheid. Hetty die wil weten wat adlibs zijn. Wat veel ter sprake komt in The Voice of Holland. Van nee, je doet echt te veel adlibs. Maar ja, wat zijn het dan? 0800-1121. Meneer Baal, die wil weten waarom het ene uh, telefoonnummer 20 cent kost. Het andere 50 cent. En er zijn dus ook nummers van 180 of zelfs nog duurder. 0800-1121. En meneer Van der Linden had ik net aan de telefoon over zijn 13 jaar oude hondje. Straks, als het hondje er niet meer is, dan wordt. Gecremeerd. En dan wil meneer Van der Linden graag weten... waar die het as van het hondje mag uitstrooien. 0800-1121. Bart uit Gorkum, Goedemorgen. Uh, dag, Bart. Dag. Uh, luister eens. Uh, ik luister. Uh, even voor meneer Van der Linden uh, in verband met zijn hondje. Dat, ja. dat wil ik even meneer Van der Linden verwijzen... Mogelijk dat de gemeente hem een goede oplossing kan bieden. Ja. Eh, mogelijk dat er dus in de, ja, de woonomgeving van meneer Van der Linden een passende oplossing is. Ja. Ik denk wel dat dat voor meneer Van der Linden een, een bevredigend antwoord is. Dat hij voor. Als het hondje komt te overlijden, dat daar een passende oplossing voor kan zijn. Ja. Nou, daar zit wat in. Ja, dat ze dat bij de gemeente gaan Goed. weten. Ja. Uh, de volgende vraag voor mij is. En dat, dat vind ik inderdaad wel belastend voor een aantal mensen die uh, WAO-afhankelijk uh, zijn. Ze zijn van hulpmiddelen afhankelijk. En een aantal in uh, hulpmiddelencentra. die vragen dan toch aan mensen die dus. Uh, veelal al bijstandsafhankelijk zijn. Mm. En ze rijden dan in hulpmiddelen... ...van deze instanties. En dan mankeert er iets aan. En dan moeten ze een betaaltelefoonnummer bellen. Ja. Dat vind ik dus niet altijd even netjes. Nee, nee. Het hulpmiddelencentrum uh, in Friesland... Uh, ...die zegt dus gewoon... ...je moet een... 0900 nummer bellen. Ja. Terwijl je een hulpmiddelencentrum, wat daar dus in principe via de gemeente eh, of via het ziekenfonds is op aangewezen, ja. en dan moeten de mensen met een totaal sociaal minimum of met niets, die worden daarop aangewezen. Ja. Ja, ze worden dan wel door het, uh, op hun telefoonkosten... Daarop, maar ja. nee, Ik begrijp het, Bart, maar het is meer, dit is meer een klacht dan een vraag, hè? Nou, ik, ik vind dat er is dus eigenlijk wel een opmerking... eigenlijk naar, ook naar de gemeente en naar jullie ja. toe. Uh, oh. dat, dat waarom worden deze mensen die dus al op deze uh, hulpmiddelen aangewezen zijn... Ja. door de gemeente, ja. en dan ook nog... Op kosten gejaagd. ...op kosten gejaagd worden. Ja. Dit is eigenlijk dubbel op dubbel. Ja, maar het is, het is nog steeds wel meer een klacht dan een vraag. Al want je kunt natuurlijk voor iedere klacht waarom zetten... ...maar het is toch iets meer. Maar ja, wat, wat vind je daar vanzelf van? Ja, ik, ik, daar zou ik meer moeten verdiepen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het niet uit kan voor dienstverlening... om iedereen uh, de telefoonkosten te vergoeden. Dus mensen gratis nee, te laten die, bellen. Ja. je moet het zo zien. Er staat iemand met een scootmobiel ja. op de weg. Een scootmobiel met een lekker band. Ja. De betrokkenen kan, ja, die is niet in staat om een scootmobiel omhoog te halen. Want... Ze hebben zelfs. Nee, maar Bart, ik, ja, Bart, ik, Bart, ik begrijp dat wel. Maar als ik met mijn auto met een lekker band langs de weg sta, ben ik ook niet zelf in, in staat om, uh, nee, om mijn auto te. Nee, ik heb wel even een zelfde band bij. Je. Ja, maar... mensen Ze hebben geen reserveband. Nee, ja, oké, okay, dan gaat de vergelijking daar een beetje mank. Maar dat is helemaal raar om in deze omstandigheden het zo te zeggen. Maar uh, als je begrijpt wat ik bedoel, het is een, het is een serviceverlening. En ik snap wel dat, dat je dan niet de kosten van alle telefoontjes die binnenkomen zelf kunt betalen. Nee. Ergens nee, kan goed, ik dat wel. Maar goed, ik heb er helemaal geen inzichten in die financiële dossiers. En, en ik snap niet. Ik kan nog proberen om binnen de 22 minuten. dat dit programma nog duurt. Uh, een antwoord te vinden. Nee, maar ik denk ja, dat het, het lastig het, het, wordt. Het, het, waarom het die keuze gemaakt wordt. die dus ja. medisch afhankelijk zijn. van deze hulpmiddelen. Ja. dan ook dan nog eens extra op kosten te jagen. Ja, maar anders moet degene die de hulpmiddelen levert ook nog de telefoonkosten op zich gaan nemen. En dan op een gegeven moment kunnen ze minder hulpmiddelen leveren... omdat ze al die telefoonkosten moeten betalen. Denk ik hoor, ik zit maar even mee te denken. Ja, nee, maar goed, op een gegeven moment moet je dus een criteria stellen. Ja. Van, vanuit Den Haag worden deze mensen al zoveel gekort ja en maar dat is maar dat uh, ja, we hebben nu een discussie en dat is eigenlijk niet de bedoeling van dit programma maar het is meer het blijft altijd zo dat je één euro maar een één ding uit kunt geven en helaas niet aan en de gezondheidszorg en de mensen die uh, scholing uh, nodig hebben en de mensen die uh, huisvesting nodig hebben en het, ja, ik denk, ik, ja. Maar goed, maar mocht er iemand een zinnige oplossing of antwoord nog op hebben. en nog snel even bellen naar 0800 1121. wat een gratis ja. nummer is. stukje dienstverlening. Uh, want, dan, ik, uh, ik vind dit ik soms een beetje te gek voor woorden. Ik zie mensen met, met, met kapotte scootmobiels. en uh, rolstoelen langs de weg staan. En denk bij mezelf: van, ja, de moeders, uh, en dan moeten ze. en ze hebben geen eens een mobiel telefoontje bij hun. Ja, maar Bart, dan, de, nu zet je uh, gehandicapten neer die, alsof ze allemaal geen mobiele telefoon hebben en geen 20 cent hebben om te bellen. Ja, maar waar is nou nog tegenwoordig een telefooncel op de, op de hoek van de straat? Ja, maar dan moet weet. je toch ook een kwartje in. Of nee, een kwartje. Een, ja, uh, nou, wat zou je erin? Ja, maar dan moet hij er wel zijn. Ja. Nou ja, Bart, ik, ik weet het niet of het nog gaat lukken, maar wie weet belt er nog iemand naar 0800-1121. Dankjewel. Ja, maar laat in ieder geval de hulpverlening naar Bart, daarmee Bart komen. het is duidelijk. Dankjewel. Is goed. Dag. Dag. John uit Den Haag, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik wou even uh, zinnige opmerkingen. In ieder geval voor jou ook geduld om een gesprek wat het lekker zo uh, rustig te houden. Dat vind ik wel netjes voor jou. Ja, ik weet niet, ze, mensen zeggen dat vaak, van wat heb je toch veel geduld. Ja. En dat vertaal ik, want ik ben een vrouw, dus ik ja. vertaal dat dan naar... oh jee, ik laat mensen veel te lang praten. Ja, dan zit ik te luisteren en <laughs> ja, ik respecteer de hulp en ik respecteer het geduld. Ik vind het allemaal schitterend om te horen. Ja, allebei. het is ook midden in de nacht, laat mensen gewoon even wat vertellen. Ja, ja natuurlijk. Nou, mag ik ook dan nog. <laughs> ja, dan ga je gang. Als je een beetje opschiet, de, want bent... we hebben nog 19 minuten. Ja, ik ja. doe het best, ik heb nog iets gezegd. <laughs> <laughs> nou, doe maar. Kan nou weer te je krijgt nu nee, ook echt uh, de, vijf de, minuten, ja. hè? Ja. Uh, nou, ik ben in twee ben <laughs> ik klaar. Ik maak net zo'n punt van, uh, wat zou ik zeggen? Uh, die, oh, ja, die die belde net voor dat hondje, uh, dat was even serieus onderwerp meneer Die zei ja. van, uh, van dat cremeren van het hondje, dat is gewoon niet leuk, gewoon, dat weet ik. Ik heb ook gezien in die gitter ook behoorlijk onderdoor toen dat hondje onderdoor ging. En dat moet ja. je gewoon even serieus nemen. Maar mijn moeder heeft toen contact opgenomen met de uh, instantie van Martin Gauss. Dat wisten wij toen ook niet, dat was helemaal Lelystad. We zitten in Den Haag. We ja. hadden het ook in Den Haag laten doen, maar dat wisten wij dus niet. Ja, ja en dus hebben wij dat contact al opgenomen. Daar hebben we laten verbranden. En daar hebben we dus het een en ander gevraagd wat mogelijk was. En daar helpen ze je je verder gewoon. Ja, maar wat was dat er dan, dan was. mogelijk? Want we weten nogal die mensen. Moeten al die mensen nou, als, uh, al die, mensen moeder die moeder zich dat op... nu afvragen gaan bellen morgen? Ja. Ja. Mijn moeder wou een stukje haar nog van hem afknippen, weet je wel. En of ze hem raken, weet je wel. En ze zegt: Ja, mevrouw, dan moet je allemaal zelf weten. Doe wat je wil. Het maar, is uw hond, het is uw verdriet, snap je? Dus ja. dan kun je allemaal ter plaatse vragen. Dus ze staan voor alles klaar voor je. Maar is hij gecremeerd? Hij is gecremeerd, ja. En toen? Toen hebben we hem gewoon daar gelaten. Want mijn moeder was daar ook niet helder bij het tijd. En ik wou me ook niet mee bemoeien. Dus, maar ze staan open voor alle vragen. Dat bieden ook al de service. Van ja, wilt u nog iets weten of zo? Uh, snap je Tussen Vragen kun je altijd aan hun. Die weten het echt wel die mensen. Ja. Ja, maar we willen heel graag iemand die het antwoord geeft... zodat niet alle mensen die zich dat nu thuis afvragen... morgen Martin Gouws moeten gaan bellen. Ja, oké. Nou, ik probeerde een klein beetje... Ja, een stukje serviceverlening. Nee, dat waarderen we ook. Maar als iemand het antwoord weet... Ha. Ik denk dat iedere stad ook wel dat... Uh, dat ik kan zeggen dat als je daar zo'n crematie hebt... dat ze je daar even op de hoogte kunnen zeggen... Ja. als meneer zover is, dan uh, ken ze dat wel uitleggen gewoon. Ja, precies. Maar dan ik, ik snap ook wel, wel dat hij zich dan? daar vast... Uh, een beetje op voor wil bereiden. Ja, natuurlijk. Dan moet hij nou vast contact opnemen. Hoe dat zit, dan weet hij ja. waar hij aan toe is. Staat liever niet verrassingen te wachten. Heel slim. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Goedenavond nog, John. Okay. Oh, goeiedag, mag Deelde. ik inmiddels zeggen. Hoi. Ja geef me. Rut Rutger Vos, goedemorgen. Goeiemorgen, Astrid. Zeg het eens. Sorry. Ja, ik wil even uh, terugkomen op dat uh, verhaal van die Bart. En uh, even zeggen dat die meneer totaal niet op de hoogte is. Want hij heeft iets over 0900 nummers. Oh ja, yeah. ja. Yeah. Uh, met, met de suggestie dat dat pakweg een 1,20 euro of een dergelijk bedrag per minuut zou moeten kosten. Dat is pertinent niet waar. Want het zijn gewoon service nummers. Yeah. En die service nummers die zijn ingesteld eigenlijk alleen door de simpelheid van het nummer... en het gemak van het nummer. En dan meestal, en in dit geval Hulpcentrum Friesland ook... Ja. tegen het lokaal tarief. Ja. Of zelfs nog lager. Ja. Dan heb je dus de... Uh, dan is het alleen de, de, de kosten voor hun, voor het aanvragen... het aanvraag van, van het nummer wordt berekend. Dan heb je 0,800, dat is in de regel helemaal gratis. Maar die 0,900 nummers, dat hoeft niet per se een enorm bedrag per minuut te wezen. Dus deze meneer is niet op de hoogte, want het is, het is gewoon 12 cent en het kan ook 10 cent. En het kan zelfs bij de stichting Stivoro hebben ze een nummer, dat is zelfs 6 cent per ja, maar minuut. Maar ik geloof dat zijn punt een beetje was dat hij vindt eigenlijk dat het gratis moet zijn. Ja, dat... Ja, maar kijk, hij, hij kan wel meer vinden. Hij vindt dat het, dat het gratis moet zijn. Als je als je, je oma opbelt ja. of, of een ander familielid of, of een vrienden dan is dat toch ook niet gratis, dan gaat het ook... Ja, maar dan heel, sta heel, heel je niet in, met, in nood langs de kant van de weg... met een kapotte uh, scootmobiel. Het is grappig, hè? tegen die meneer deed ik de hele andere kant van het verhaal. En tegen jou doe ik weer dit ka deze kant van het verhaal. Maar dat is uh, omdat ik het me echt afvraag. Ja, maar het gaat, het gaat dus in principe... Wat hij suggereert is dat het, uh, hij, hij wil dus alles gratis Ja, voor, nou ja, mensen, voor dan... mensen in nood. Voor minder, uh, minder valide mensen in nood... vraagt hij zich af waarom dat nummer niet gratis kan zijn. Ja... Ja, uh, ja, dat snap ik niet helemaal. Hoor. Ik bedoel, als je in nood zit, dan heb je de behoefte om te worden geholpen. Ja. En, en als je de ANWB belt, dan kost dat ook geld. Ja. Hebben wij van spreken. Je hebt, je hebt gewoon de behoefte. Je wilt dat je geholpen wordt. Dus daar heb je misschien ook wel een paar voor over. Maar goed, 112 is ook gratis. Dat is een landelijk alarmnummer. Ja, dat is als het nog veel erger is, natuurlijk. Moet je dat pas ja, bellen? Ja. Kijk, dat zijn uh, ongevallen, calamiteiten en dat soort zaken. Ja, is ook zo. En, daar kan ik me iets bij voorstellen. Nou, dankjewel, maar, Rutger. Maar als ik de fietsen. Maar als ik met ja, ik sta als je met mag... de fiets ja. En ik bel de fietsen. Maar nou, iedereen heeft tegenwoordig wel op zijn minst een simpele mobiele telefoon. Ja. He, vooral als je dan, zeg maar tussen haakjes gehandicapt de deur uitgaat tegenwoordig... dan ga je op die manier ook wel indekken tegen eventuele pech. Is wel zo verstandig. Dus, Rutge, maar... ik moet door, want anders krijg ik niet iedereen meer aan het woord... voor het einde van de uitzending. Maar dankjewel. Graag gedaan. Dan Fijne dag, als... dag nog. Dag, Marco. Goedemorgen. Hallo. Ja, no. Goedemorgen. Hi. Goedemorgen. Zeg ik het weet dus. antwoord op donkje. Nou, kom maar door. Als... als uh... Als je hem cremeert, kun je hem gewoon in je eigen tuin begraven of strooien. Want daar mochten wij ook. bij. We hebben hem volgend jaar met de carnaval in moeten laten slapen. En toen zei ze uh, dat je hem in je eigen tuin mag begraven. Nou, dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Oh, ik dacht dat het niet meer mocht met honden en poesen. Ja, dat mag wel. Oh. Dat was afgelopen carnaval. En, en, en toen zei ze... De, ja. En die ligt nog bij, nu bij jullie in de tuin? Ja, die ligt bij ons voor een tuin. Een kruisje opgemaakt. Ah. Een fotootje van de hond. Ah, fotootje ook. Ja, fotootje op de kruisje gemaakt. Oh. Ja, die, die, die, die kleine van ons, die, uh, ja, die vond mij wel erg. dus Goed in de tuin. En dan hey. mag. Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Marco. Alsjeblieft. Fijne vrijdag nog. Zelfde. Doeg. Doei. Mevrouw De Bruin. Hier ben ik. Dag. Uh, het is heel simpel. Wij hebben, uh, we zijn bijna vijftig jaar getrouwd... En wij hebben in die vijftig jaar drie rondjes gehad. Ja. Yeah. En zijn allemaal veertien, uh, zestien en twaalf jaar geworden. Zo, goed voor de, de rondjes gezorgd. Ja. Laatst hebben we een paar weken geleden uh, laten cremeren. Maar dat is heel eenvoudig. Je gaat gewoon naar de dierenarts omdat hij die in moet slapen. Om, mm -hmm. nee, omdat hij uh, gewoon heel erg ziek is. En de dierenarts die zorgt ervoor dan voor dat hij gecremeerd wordt. En dan krijg je een paar weken later krijg je de rekening en dat hij uitgestrooid is over de zee. Oh, dan strooien zij hem uit? Ja. Maar als je hem nou zelf graag wil uitstrooien dan? Ja, maar dat maakt toch niet uit? Uh, jawel, want dan, dan, uh, moet je, dan moet je het krijgen, het as... en dan moet je dus ook weten waar je hem uit mag strooien. In je eigen tuin. Oké, okay, dat mag wel. Ja, dat mag. Ja, ja want wij mochten zelf... Uh, want we, hadden, uh, we hebben ook een poes, uh, we hebben ook poezen. Ja. En uh, er is uh, ook uh, een poesdood gegaan een keer... En uh, we mochten hem mee naar huis nemen. En dan mochten we hem zelf in de tuin begraven. Ja, dus de tuin mag in ieder geval. En dan, weten, dan moeten we alleen nog weten of eventueel het park of de hei ook nog mag. Als iemand dat nog weet, 0800-1121. Dat zou ik echt niet weten, want uh, dat, was ons, uh, nou ja, dat was voor ons niet uh, aan de orde. Ja, nee, dat Daar snap ik. Daar hebben wij nooit over nagedacht. Snap ik. Dank u wel, mevrouw De Bruin. Fijne, fijne vrijdag nog. Meneer Schellekes, Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg het eens. Uh, twee dingetjes. Ja. Um, die hond. Uh, we hebben hier te maken met iets wat lokaal is. Dus uh, het kan verstandig zijn om bij de gemeente te vragen... wat de plaatselijke politieverordening hierover zegt. Want ja. uh, die zijn namelijk altijd verdeeld en niet één. Hmm. Dus dat kan overal anders zijn. Ja. En dan, de, en dan die 0900-nummers. Ja. Die tweede man die belde, die heeft waarschijnlijk nog nooit onderweg gestaan en met zijn mobiele telefoon een 0900-nummer gedraaid. En ik denk dat uh, ja, dat misschien ook nog nooit gedaan heeft. Want nee. iedereen die, die daar wel eens met zijn hoofd tegenaan gelopen is, die weet dat als je een 0900-nummer belt, dat in de meeste gevallen bij abonnementen is het zo dat je betaalt het tarief wat voor het 0900-nummer staat. Ja. Laten we, we laten bijvoorbeeld zeggen, je moet weten hoe laat een trein of een bus gaat. Dat is 0992, dat kost, ja. ik neem nog steeds 70 cent per minuut. Ja. En er zijn dus inderdaad wel degelijk nummers die tot 2 euro per minuut kunnen gaan. Ja. Plus. Het tarief, wat de provider van de mobiele telefoonnummer vraagt, ja. is buiten tarief. Dat is bij de ja, meeste. Meneer, meneer, ja, de... meneer Schellekus, meneer meneer meneer ik onderbreek u even, want het gaat niet om alle 0900 nummers. Het gaat specifiek. Nee, nee, nee, nee, laat me nou even vertellen. Het gaat specifiek over het nummer dat je moet bellen bij de gemeente om hulp te krijgen als je pech hebt met een hulpmiddel dat verstrekt is door de gemeente. En... Ja, dat snap ik. Daarom reageert hij dus ook op. Ja. Want het zijn mensen in nood die al weinig hebben. Ja. Dus laat ik even uh, zeggen van uh, die meneer uh, die gebeld heeft. Ik heb die vraag niet gehoord, want ik ben pas dus net tien minuten wakker. Ja. Die staat in, in, in Groningen. Ja. Waarom de, en dan komt er zo uiteindelijk een vraag die je er misschien volgende week mee kunt nemen mm. waarom kan die gemeente niet gewoon een 0,50 nummer pakken want als je dan met je mobiel belt betaal je gewoon je abonnementstarief. dus dat is meestal maar 5 of 10 cent per minuut of zo mm. en net, dus gewoon dat ze een vaste lijn instellen pak gewoon een 0,50 nummer maar nee zeggen al die bedrijven wij moeten hier flink geld uittrekken en wij pakken een 0,900 nummer nee want dat is, o, zijn... dat is ook wat uh, daarover belde Rutgen ook net, die zei van, Juist. ten eerste... zijn maar die 0,9 nummers... laat mij nou ook eventjes het weer vertellen... dat uh, ten eerste zijn die 0,900 nummers soms zelfs goedkoper... en ten tweede zijn die ook makkelijker te onthouden. Ja, alleen, ik zeg nog eens een keer... Ja. En hier blijkt dat, dat u en ook die andere mannen nooit onderweg hebben gestaan met een kapotte scootmobiel. Nee. Want als je met je mobiel moet gaan bellen, betaal je dus sowieso buitenbundelstarief van je abonnement. Mm. Plus dan dus het waarschijnlijk lage tarief van het 0900 nummer. En dat is waar bedrijven in rekening houden. dat Zodra je niet meer met een vaste telefoon kunt bellen, ja. krijg je buitenbundels mobiele telefoonkosten erbij meestal 35 cent per minuut. Ja, nee dus dan ben je uiteindelijk gemeen, duurder uit dan wanneer je een juist, je bent altijd duurder uit. En bedrijven, en zeker als het dus zoiets is... van zo'n scootmobiel uh, reparatiebedrijf... Ja. of een dienst van de gemeente... en die dus rekening moet houden met de lage inkomens... die moeten dus gewoon een normaal nummer... Dus hier bij mij is dat een 0486-nummer pakken. In Roningen moeten ze gewoon een 050-nummer pakken. Maar niet uh, zo'n 0900-nummer. Want het is gewoon uh, een nummer wat vaak wordt gebruikt... inderdaad, om er geld uit uh, te pompen. Want de politiek heeft... Uh, goed. De toevallig ja, goed. Ja, meneer Schellekens, het, het is duidelijk. Gaat. Dank u wel. Ja, sorry. Sorry hoor, ik ga ook afronden, want er zijn nog meer vragen... die beantwoord uh, moeten worden of no. kunnen worden. Bedankt. Uh, Bagera, oftewel Martin van de chat, die hebben we aan de telefoon... want die houdt zo gaandeweg uh, de uitzending de chat in de gaten. Want ook daar worden nog heel veel antwoorden gegeven. En ook via de andere Facebook en uh, de Twitter en dat soort dingen. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Eens even kijken, want ik heb nog een paar vragen waar nog helemaal geen antwoord op gekomen is. Zoals bijvoorbeeld de vraag van Hattie, AdLibs. Wat betekent dat? AdLibs. Nou, er was een hele discussie over op de chat huh. tussen Eline en Robert en Beer. Uh, ik ga het samenvatten en ze zeiden dat ik het goed zei. AdLibs oh. betekent een eigen invulling geven aan het origineel. Dat betekent dus, je wijkt wel af van het origineel, maar je geeft je eigen interpretatie eraan. Ah, oké. Okay. En heb jij nog terug kunnen vinden? Want ik zag ergens nog voorbij komen, ook waar het voor stond. At liberty. Oh ja, wat natuurlijk dan eigenlijk... Uh, ik had staan, at libitum. Ja, die komt ook langs. Naar, dat is een uh, Latijnse versie dus van naar believen. En dus eigen invulling. Ja, en dat is dus als je dus doet van... Waar je ook kan doen. Mm -hmm. Ongeveer. Ja. Wil ik kon het niet weten. Nou, ik heb er ja, helemaal geen verstand om. Ik bleef voor wat ik langs zie komen. Oh, heb jij toevallig ook voorbij zien komen... of je een, uh, het as van een overleden hondje mag uitstrooien in een park of in een bos? Of, nou, of op ik heb het niet langs gekomen, maar die dus ik zelf. Oh. Ja, dat mag als de eigenaar van het terrein of de gemeente... Oh. of als de is de eigenaar toestemming geeft. Kijk, ik zou niet weten waarom mensen... De... Ja, dan zou het een speciaal ja, uitstrooigebied moet zijn. moeten zijn... Ik heb een uh, kampeerterrein hè, en daar gebeurt dan nog wel eens. Oh, dus ik ja. krijg ook wel eens die aanvragen. Vandaar dat ik het weet. En mag het dan? Ja. Echt? Maar dan staat er de volgende dag weer iemand te, uh, te kamperen. Waar... Nou, het, ik heb wel wat voorwaarden hier... als het dan in de struiken of iets dergelijks. Oh, dus, oh, ja. Op de kampeerplaats zelf. Dat nee. vind ik inderdaad ook niet een leuk idee. Oké, okay, ja, ik kreeg nog een mailtje van Geet. Die zegt van, uh, vaak heeft een crematorium waar je het hondje laat uh, cremeren. Een, een speciaal veldje waar je het uit kunt strooien. En uh, eens even kijken. Oh ja, ik kreeg ook nog een mailtje van Peter Benjamins over de bruine suiker met bier ja. tegen verkoudheid. Dat zijn opa dat altijd deed en dan bleef er een soort siroop over en daar ging je dan uh, flink van zweten. Dus dan onder de dekens en dan zweten je de verkoudheid uh, vanzelf uit. Dus dat kreeg ja. ik nog even. En bij. je had het nooit wie er op de chat mee kwam. Dat was kroonkeur. Oh, kijk, ja, die zweet ook wel eens wat uit. Wat ze in de name, hè? Ja, nee, heel duidelijk. Uh, jij nog iets gevonden over waarom uh, telefoonnummers zo verschrikkelijk in prijzen kunnen verschillen? De 1,20 cent, de ander 1,80 euro. En dat er ook weer nummers van nog duurder zijn? Ja, niet alleen gevonden. Ik heb ze in het verleden ooit nog zelf verkocht. <laughs> oh. <laughs> ja. ja. Het is dus eigenlijk gewoon, hoeveel wil degene die je belt, wil die eraan verdienen? Ja. Een voorbeeldje: als je 80 cent per minuut betaalt, dan betaal je dus 8 cent gaat dan naar de telefoonmaatschappij en 72 cent gaat naar degene die je belt. Oh, hé, want jij hebt zo'n verstand van telefoonlijnen. Weet je dan ook wat te te betekent? Dat is inderdaad dat er te veel mensen zijn en dus dat je in de wacht staat om überhaupt die lijn te kunnen bellen. Oh. En tot slot, heb jij positieve ervaringen met astro-tv en dergelijke kunnen vinden? Uh, ook nog, oh. een Castanova, die heeft er heel veel steun aan gehad. En, uh, ja, het is heel wisselend. De nee, maar de... mensen hebben er steun aan gehad omdat er iemand überhaupt naar ze luistert... en serieus op, uh, op iemands karakter en ervaringen ingaat. Maar heb je ergens iemand gevonden die zegt van... nou, toen zeiden ze iets wat ze echt niet konden weten? Nee. Nee, ik ook niet. Nee, sorry. Nee, ja, dat is een, en, en dan een conclusie die we uh, kunnen trekken met z'n tweeën. Dankjewel voor je dag, bijdrage dag. weer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Dit was Nachtzuster. Tot volgende week. Dag.